768, we zijn begonnen met nieuwe muziek. Dus even kijken, de uh, meeste Bob Arden, met wireless Wires, Rosewood en Roots. Root? Ja, van de pretstel allemaal. We gaan verder met uh, een andere nieuwe idee. Lily Aweer Evers met Dawn of the Peace. Dan is het plezier bij dit programma Beefel Radio. En voor de playlist: zfmzandvoort.nl, programma info. che triste quando Surrender heet deze cd van het label Oriane Music. Het laatste werkje, het laatste track ook. Healing Music van Grollo en Capitanata. En het heet uh, Reiki, hard to hard. Dat tot aan het nieuws. Daarna ben ik graag bij je terug voor nog een uurtje muziek.